Een man bracht gistermiddag bij een kerstmarkt op een plein in Luik... granaten tot ontploffing. En daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer. DAF-trucks in Eindhoven verlaagt opnieuw de productie. Een paar weken geleden werd het aantal vrachtwagens... dat per dag van de band rolt al verminderd van 176 naar 162. Begin januari gaat het aantal opnieuw omlaag naar 142. Volgens DAF is de vraag naar vrachtwagens afgenomen. Eerder dit jaar ging het juist nog goed toen werd de productie vier keer verhoogd. Aanklagers in Frankrijk eisen levenslang voor de terrorist Carlos de Jakhals. Aan het eind van het proces dat ruim een maand duurde... zeiden ze dat de Venezolaan pas na 18 jaar... in aanmerking zou moeten komen voor vervroegde vrijlating. De Jakhals, die eigenlijk Ramirez Sanchez heet... wordt verdacht van het plegen van vier bomaanslagen in de jaren 80 in Frankrijk... waarbij elf doden vielen. Hij zit al een levenslange gevangenisstraf uit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 Goedemorgen, het is woensdag 14 december. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het, het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Naast mij zit Ingelo Stol, mijn naam is Martijn Middel en het komende uur hoort u... Een vooruitblik op de Europa League wedstrijd van FC Twente in Polen. Waarom de Bali een bijeenkomst over de druk kwad organiseert. En hoort u waarom het CDA met Kat niet zo blij is... Precies 100 jaar geleden als eerste bereikte de eerste mens... het zuidelijkste puntje van de aarde, de Zuidpool. De Noor-Road Amundsen won de reis om de Zuidpool op 14 december 1911. Een gebeurtenis die volgens Gunther Kunnen past in het rijtje van de maanlanding... het zinken van de Titanic en het uitvinden van penicilline. Meneer Kunnen, u bent deze, dit uur bij ons in de studio te gast. Welkom. Goeiedag. U bent zelf drie keer op de Zuidpool geweest... Ja, twee keer op dat puntje zelf en één keer op een andere plek. Wat heeft u gedaan op de Zuidpool? Nou, wat wetenschappelijk werk. Wij keken naar de lucht, we keken naar luchtverschijnselen... die ontzettend uniek zijn daar. En het is een andere wereld dan onze wereld. Het is, het is, het is niet de maan, maar het zit er een beetje tussenin, vind ik altijd. En daar deden wij dan onderzoek aan. En tegelijkertijd genoten we natuurlijk van het, schat, van het prachtige, desolate landschap. Want ja. er is natuurlijk verder niks. Hoe was dat dan om daar te zijn? Is het niet ontzettend eenzaam? Nou, ik zat natuurlijk wel in de buurt van een kamp... Dus er zaten een aantal mensen daar, die, uh, maar wij zaten buiten dat kamp. En we, uh, je kon daar gewoon ontbijten onder een soort koepel. En uh, de tweede keer dat ik er was, toen zat ik tussen de Russen. Dat was een man of dertig. De eerste keer was het een man of tachtig ongeveer. Dat waren allemaal Amerikanen. En, uh, maar ja, goed, als je, dan eens een keertje, je kon je makkelijk terugtrekken. Want ik had mijn aparte hutjes, zoals ik zei. En we zaten niet op elkaar. En wij uh, zaten dan, en, uh, mijn collega en ik, die zaten dan uh, over, de vlag, over de vlakte te staren naar de, wat zou komen of wat niet, niet zou komen. ...naar de doodse vlakte overigens, want er is natuurlijk helemaal niets. Er is geen pinguin, niets. Nee, geen pingwins op de Zuidpool? Nou, het probleem van de Zuidpool, dat is natuurlijk maar één puntje... ...dat is het zuidelijkste puntje van de aarde... ...is dat het uh, meer dan uh, 1200 kilometer van de kust is... Dus die beesten die kunnen daar moeilijk over, dat, uh, over die ijsvlakte daar naartoe lopen. Hm. Ik heb één keer daar een vogel gezien. Want die kunnen dat blijkbaar wel, zo'n uh, meeuw. Maar verder heb ik helemaal niets gezien. Het is gewoon een dorre vlakte. En als je die foto's bekijkt die ik daar heb... meestal zie je van die, uh, van die gletsjes en zo. Maar in dit geval is het zo dat, je een, uh, dat het inderdaad een soort vlakte is. En uh, vergelijkbaar met een maan of met een uh, hele witte woestijn. Of hoe je het ook wil noemen. Helemaal plat. Een kale, vlakke, dorre vlakte. Helemaal wit dus. Dus... Uh, uh, niet een plek waar heel veel mensen graag zullen komen, uh, denk ik. Maar u kwam er uh, wel meerdere keren. Um, Hoe lang had u al een fascinatie voor die Zuidpool? Ja, dat zou je niet willen geloven. Maar dat is inderdaad al vanaf mijn jeugd, hebben ze, hebben ze me later verteld. Maar dat was ik me niet bewust. Want toen ik daar inderdaad naartoe ging, uh, toen het gelukt was. En ik was daar de eerste Nederlander hè, die daar ooit gestaan heeft. Ja. Toen zei uh, iemand die me erg goed kende, die zei van als kleine jongen had je het er al over. Maar dat wist ik niet meer. Maar het moet dus geweest zijn dat ik daar toen ik 12 of 16 was, dat ik uh, dacht dat is iets fascinerends. Maar als je, dat, uh, je komt er dan toch terecht op een of andere manier, maar het is eigenlijk ondanks jezelf. Ja, u bent daar terecht gekomen. De eerste keer moet natuurlijk wel koud zijn geweest. Bent u, bent u een beetje koukleum of valt mee? Nee hoor, dat gaat wel. Het is natuurlijk wel redelijk fris, dat begrijpt u ook wel. Het is uh, op het midden van de Zuidpool, dat is zo'n beetje het koudste puntje ter aarde. Toen ik daar aankwam uh, de eerste keer was het uh, midzomer, hè? dus uh, toen was het uh, redelijk warm. En in de zin van uh, ongeveer min 25 graden. Redelijk warm noemt ze dat? Nou ja, goed, alles is relatief, hè? dus ook de temperatuur. Want wat, was, wat is redelijk koud? Uh, redelijk koud heb ik. Uh, toen ik wegging was het min 40. Ze toen ze begon het al een beetje de, de, de goede kant op te gaan, zogezegd. Maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik bedoel, want dan zijn wanten en de sjaal en de muts toch lang, lang niet genoeg. Ja... Amunsen heeft al gezegd dat hij ook wel vond... dat die verhalen eromheen toch wel opgeblazen waren. Kennelijk had uh, Scott enzovoort geld nodig. En die maakte het gruwelijker dan het was. Uh, je kon er eigenlijk wel gewoon rondlopen. De, uh, de zon die was, is vreselijk sterk. Ik kon daar buiten ook wel een uh, brief schrijven als ik dat wou. Totdat mijn bowpoint natuurlijk voor, dat begrijpt u wel. En uh, als je daar een beetje rondliep en je, keek daar, uh, uh, en je deed niet al te domme dingen, ging het wel. Uh, in de winter wordt het natuurlijk wat frisser, dat begrijpt u wel. Dat is hier ook. En daar je, dat heb ik zelf niet meegemaakt, maar daar kan je temperaturen hebben van min 80 en zelfs min 90 graden. Ja. Het uh, is vandaag dus 100 jaar geleden dat uh, die Noor voor het eerst als eerste mens het meest zuidelijke puntje van de uh, aarde uh, betrat. Straks gaan we verder praten over uh, uw avonturen in het koude zuiden en uh, natuurlijk ook over die uitzonderlijke prestatie van uh, Roald Amundsen. Moeilijke naam, moeilijke Noorse naam. En terwijl het grootste deel van Nederland zich nog in dromenland bevindt... gaan sommige mensen toch wel langzaam wakker worden... en rollen de ochtendbladen van de persen. We nemen ze met u door, te beginnen met de Volkskrant. De zorg voor patiënten op de intensive care van het VU Medisch Centrum... is ernstig in gevaar, schrijft de krant. In het Amsterdamse Academische Ziekenhuis heerst een angstcultuur... waar tegenspraak niet wordt geduld... en niet wordt geluisterd naar de adviezen van medisch specialisten. Er zijn al twee dodelijke incidenten gemeld bij de inspectie. Hoofdrolspelers binnen het VU Medisch Centrum vinden de situatie zo alarmerend... dat ze zouden uitweken naar een ander ziekenhuis... als zij of hun familielid op de intensive care van het ziekenhuis zouden belanden. Onlangs noemde ook de inspectie de situatie al buitengewoon zorgelijk. Sommige specialisten binnen het ziekenhuis willen zelf niets meer te maken hebben met de intensive care. Je draagt patiënten over en je hoopt maar dat ze er via de voordeur weer uitkomen. Levend dus. In het AD veel over het drama van gisteren in Luik... inclusief ooggetuigenverslagen. Uit het niets rolde plots een zwarte granaat voor onze voeten. Wham! Voordat we het wisten, lagen we plat op onze buik... bedolven onder glasscherven, vertelt Cynthia Canella... Het AD sprak het 15-jarige meisje in een ziekenhuis in de buurt van Luik. In een rolstoel, haar lichaam bedekt met kleine plekjes met gestold bloed... trilt ze nog na van de schrik. De harde klap geweerschoten in de verte en een peuter die bodolver ligt onder het glas. Het zijn flarden uit de herinneringen die ze vanaf nu voor altijd bij zich zal dragen. Maar gelukkig kan Cynthia de situatie enigszins relativeren. Ik ben alvast blij dat ik weer naar huis kan, zegt ze. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest. Verderop in het AD een luchtiger stuk. Ze zijn volgens René Kenen niet te versmaden, zijn gehaktballen. Wie er vanmiddag tijdens het derde Open Rotterdams kampioenschap gehaktballen eten... zoveel mogelijk eet in een half uur, wint een beker. Zelf is Kenen niet in voor een schanspartij. Wanneer hij één bal eet, is dat meer dan voldoende. Maar de deelnemers kunnen er een stuk meer op. De vorige winnaar heet Vincent Beck en hij had 6,5 gehakt bal. En dat is veel, een kilo gehakt in een half uur tijd. Minister Henk Kamp heeft de asociaalste bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat blijkt uit een enquête van SP-jongerenorganisatie Rood. Spits schrijft er vandaag over. Rood riep de verkiezingen in het leven om te laten zien... dat premier Rutte de verkeerde keuzes maakt... en dat een andere wereld mogelijk is. De minister van Sociale Zaken behaalde meer dan een derde van de stemmen... en verdient daarmee de Gouden Eikeltrofee. En tot zover het overzicht van de kranten... die dadelijk bij u op de deurmand liggen of bij de kiosk te koop zijn. Tijd voor Robin en de mooie akoestische kerstterugge versie van With Every Heartbeat. With every heartbeat. Precies 100 jaar geleden bereikte de eerste mensen... het zuidelijke puntje van de aarde, de Zuidpool. De noor Roald Amundsen won dus race om de Zuidpool op 14 december 1911. Een gebeurtenis die volgens Günter Kunnen pas in het rijtje van de maanlanding... het zinken van de Titanic en de uitvinding van penicilline. Deze ochtend is hij bij ons in de studio. Nogmaals welkom, meneer Kunnen. Uh, u bent drie keer op de Zuidpool geweest. Uh, hoe was het om de Zuidpool voor het eerst te bereiken? Het was een hele merkwaardige ervaring. Toen ik daar binnenkwam, toen dacht ik bij mezelf... het is niet te geloven, ik sta er echt. Het is een, je denkt bij jezelf, dit, dit kan niet waar zijn. Maar uh, goed, het is natuurlijk wel waar. Uh, je vliegt dan vanaf de kust uiteindelijk naar het midden van de Zuidpool... en dan zie je een klein paaltje staan. En dat hele kleine paaltje, dat is de Zuidpool. Ja, hangt... Dat is de plek waar het, waar, waar het is. Er hangt ook een bordje aan geloof ik. Er hangt een bordje aan, ja. En er staat dan dat dat de Zuidpool is. En even verderop is een tweede uh, paaltje, tien meter verderop. En ook dat is dan de Zuidpool, een van het jaar daarvoor. En dat is de plek waar die mensen naartoe gingen. Dat was een magische plek. Ze hadden de gekste fantasieën in de 19e eeuw erover. En toen ze daar kwamen, vooral natuurlijk Scott die de race verloren had. Het was het eerste wat hij zei, uh, great God, what a awful place. En dat is inderdaad waar. Als je daar ziet, het is eigenlijk een verschrikkelijke plaats, maar het heeft juist een fascinering. Op dezelfde manier zoals bijvoorbeeld de zee de fascinering heeft voor uh, zeelui en voor anderen. Uh, als je het ziet, geloof je bijna niet dat het, uh, dat het waar is. Het is heel doods, er zijn ook mensen die, uh, die kunnen er niet tegen. Die, die, die, die snappen het niet. En zoals gezegd, het is zo plat als een pannenkoek. Het heeft een messcherpe uh, horizon. Net zoals je dus inderdaad op de maan te zien krijgt. Ja. En uh, uh, het is dus één dus grote vlakte. Heel eentonig eigenlijk. Want als... En spierwit ook. Spierwit. En je weet ook dat als je 10 uh, kilometer zou lopen... Dat, je, dat het er precies zo uitziet. En als je 100 kilometer loopt, dat het er nog steeds zo uitziet. Dus daarom ga je niet ver lopen. Het, uh, het gekke is overigens uh, dat je inderdaad merkt dat je er bent. Hoe? Je... Hoe merk je dat? Je merkt dat omdat de zon op één hoogte blijft staan. De zon die gaat dus niet... Uh, als je de middernachtzon hebt zoals je dat sommige mensen dat in Noorwegen hebben meegemaakt dan blijft het wel de hele dag onder de horizon maar s'nachts staat hij laag, overdag staat hij hoog dus je, het is nooit zo dat je uh, uh, dat je, je vergist in dag en nacht daar is het zo dat je op één hoogte blijft en dat betekent dat je één grote ontregeling krijgt, er zijn trouwens maar weinig mensen die dat weten, uh, Amundsen heeft het ook opgemerkt, die heeft er een paar dagen gezeten zijn uh, concurrent Scott had het niet in de gaten, want die ging zo snel mogelijk weer terug, en die Amerikaner Amerikanen die er zitten die weten dat over het algemeen ook niet... omdat ze al die tijd in zo'n donkere koepel zitten. Dat is typisch Amerikaans, geloof ik. Als het licht is gaan ze in het donker zitten... en als het donker is gaan ze in het licht zitten. Als het koud is zetten ze de airconditioner aan, enzovoorts. Het is allemaal omgekeerd. Ja, en u kwam als eerste Nederlander op de Zuidpool. Dat is ja. wel even belangrijk om nog eens te noemen, want dat is waarom we u hebben uitgenodigd hier. Voelde zich u uh, nou ook, ook een beetje zoals uh, Roald Amundsen zich moet hebben, hebben gevoeld als, als eerste man überhaupt op de, op de Zuidpool? Nou, dat is een beetje een moeilijke vraag. Om te beginnen, ja, Armstrong is natuurlijk ook al een tijdje dood. Dus ja, ik, ik weet dus... niet hoe, hoe hij zich gevoeld <laughs> ook... heeft. Maar... <laughs> kijk, ik sta natuurlijk met een ander doel. Dat is onvergelijkbaar. Hij is er naartoe gelopen, heeft zijn doel bereikt. En heeft het bovenin bovendien als eerste gedaan. En was bovendien eh, tenslotte waarschijnlijk toch bijzonder ongerust of hij leven terug zou komen. Want dat is natuurlijk eh, net als met die maanlandingen weer. Op de maan landen is leuk, maar terugkomen is nog leuker. Mm -hmm. Nou, dat hebben ze dus kunnen uh, ervaren. In mijn geval was het zo dat ik inderdaad de fascina fascinatie van die magische plaats natuurlijk. Wel voelde, maar ik denk niet dat ik me voelde als een uh, grote pionier. Ik stapte in het vliegtuig, ik ging er naartoe. Dat is natuurlijk geen kunst in deze zin. Hè? U was nooit bang of ik wel terug zou komen. U dacht, dat gaat wel goed komen. Nou, het is over het algemeen vrij moeilijk om er dood te gaan. Hoor. Ik bedoel, je moet uh, echt hele domme dingen gaan doen. En dat, uh, dat gebeurt ook. Ik heb meegemaakt dat er hele domme dingen gebeurden. En dat er inderdaad mensen uh, dood gingen. Aan, aan wat? Hoe ging dat dan? Nou, Dat was niet van de staf, maar dat waren mensen die werden ingevlogen, van, die, die zich inlieten vliegen. Dat mag namelijk, het is internationaal uh, terrein. Hè? Uh, vanuit Zuid-Amerika. En die uh, gingen met z'n zessen gingen een parachutesprong doen. Hadden ze aan de vrede opgedragen, wat altijd een goed idee is. Maar het hadden ze niet goed voorbereid. En er zijn er drie te plekken gevallen. En daarmee was het dode aantal meteen verdubbeld op de Zuidpool. Want dat uh, was uh, tenminste op die plek dan. Uh, daarvoor waren er in die veertig jaar dat dat station bestond... waren er nog maar uh, drie doden gevallen dat is niet veel natuurlijk over zo'n lange tijd, als u rekent dat ze ook tijden geïsoleerd zitten. Maar als je verstandig bent, als je gaat wandelen, zorg je dat je met z'n tweeën bent. Ja, als je alleen zou gaan wandelen, ja, dan loop je natuurlijk meer risico. Maar ik vind vond het eigenlijk een vrij ongevaarlijke plaats wat dat betreft, er komt niet zoveel gebeuren. Maar, maar als het bijvoorbeeld tot min 50 is, min, tot min 90 kan het zelfs gaan op de zuidpool, als het echt heel koud is, dan kun je toch ook doodvriezen eigenlijk? Ja, natuurlijk. Dus dit, uh, in dat geval moet je dus zorgen dat je als je naar buiten gaat, dat je met z'n tweeën gaat. En als er iets gebeurt, dat één van de twee hulp kan halen. Heeft u dus... van die momenten gehad dat het echt uh, te koud was? En dat jullie echt. Uh... Nee, dat niet. Maar er dus lag er in de buurt ook een uh, vliegtuigvrak... zo'n uh, uh, van een uh, Hercules, die er eens een keertje was gecrashed. Uh, zonder uh, verder uh, uh, slachtoffers, overigens. En dat ding was ondergestoven. En als je, er net, als je zin had, kon je er naartoe wandelen. En dan ging je, het zat in de verlengde van de startbaan... En dan kon je er even in kruipen en dan was het min 50. En dat deed je dus met z'n tweeën. Als je dat in je eentje gaat zitten doen, dan wordt dat verschrikkelijk gevaarlijk natuurlijk. Als je vast komt te zitten, dan weet niemand waar je uithangt. En dan, dan is het gebeurd. Het klinkt toch een beetje als een, als een jongensboek, die Zuidpool... Die uh, we gaan straks nog even verder praten over uh, uw avontuur in het Koude Zuiden. U heeft daar ook belangrijke wetenschappelijk werk verricht. Daar moeten we ook even over praten. En, uh, en natuurlijk ook nog even die uitzonderlijke prestatie van uh, Roald Amundsen. Die precies honderd jaar geleden vandaag als eerste man ter wereld een, een, zijn voeten zette op het precieze zuiden van de aarde. Echt het zuidelijkste puntje. Het allerzuidelijkste zuidelijkste puntje. En daar kun je natuurlijk ook genoeg vragen over stellen. Want vragen stellen wij de hele dag. Maar er zijn ook van die vragen die we niet durven te stellen. Onze verslaggever Cecile van der Gift heeft daar geen last van. Ze gaat elke week op zoek naar vragen en antwoorden die nooit worden gesteld. Sociale netwerksites zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Sites als Hive, Twitter en Facebook blijven maar groeien. Ik vraag me af waarom social media zo populair geworden is. Het is gewoon leuk om van anderen een beetje te bekijken wat, uh, wat ze aan het doen zijn. Kun je tijd verdrijven ermee. Omdat mensen behoefte hebben aan contact blijkbaar. En uh, snel contact. En dat ze daar uh, geen tijd voor hebben als ze dat in persoon moeten doen ofzo. Ik denk dat social media uh, populair is geworden omdat uh, mensen zijn kuddedieren. En die doen allemaal graag wat de rest ook doet. Omdat je dus met heel veel mensen in één keer in contact komt. Omdat ja, het gewoon heel leuk is online te kletsen. En dat vinden we het leukste wat we doen. Omdat mensen, naast dat ze dat leuk vinden om allemaal mee te doen, heel nieuwsgierig zijn. Uh, nou, We leven in het communicatietijdperk. En het gaat uh, snel, het gaat efficiënt. Je kan heel veel mensen tegelijkertijd bereiken. Dus ik denk dat dat het uh, basically is. Omdat het een hele laagdrempelige manier is om met elkaar te communiceren. En je bent toch redelijk anoniem. Omdat ik denk dat iedereen tegenwoordig alles met elkaar wil delen. Omdat, dat, uh, omdat je dan een gevoel hebt van erkenning. Inmiddels ben ik aangeschoven bij Nina Ludwig, hoofdredactrice van HIVS. Nina, waarom is social media zo populair geworden onder zowel jongeren als ouderen? Uh, nou, Er zijn verschillende redenen voor, uh, denk ik. Uh, daar is ook veel over geschreven, er zijn veel theorieën over. Het um, meest interessante vind ik zelf... Uh, uh, wat Remco Janssen in april uh, van dit jaar uh, heeft hij daar een artikel uh, over gepubliceerd. Uh, daarin geeft hij een aantal redenen... Uh, uh, waarvan sommige ook een beetje aannames natuurlijk zijn... of een beetje uh, natte vingerwerk. Ik denk een hele belangrijke is, uh, stelt hij ook in dat artikel... is de VOC-mentaliteit, zoals hij dat noemt. Een soort van de handelsgeest uh, waarbij contacten natuurlijk heel relevant zijn... en sociale media die bieden dat natuurlijk. Hij stelt dat uh, Nederlanders assertief zijn en voor hun mening uitkomen. Nou, dat, dat klopt. Ik weet niet of ze per se meer voor hun mening uitkomen dan in andere landen. Maar dat ze het doen, uh, dat is wel een feit. Um, en daarnaast speelt technologie ook een grote rol. En Nederland is een land wat uh, ook als een van de eerste landen ter wereld uh, snel internet uh, had. Dus logischerwijs zit daar dan ook meer ontwikkeling in. En uh, gebruik je uh, sociale media uiteindelijk ook sneller. Dus dat speelt ook een rol. En waarom denkt u dat juist nu op dit moment social media zo populair is geworden? Ligt dat aan de tijd waarin we leven? Ja, dat is, dat is een, goede een goede vraag waarom dat nu zo is. Nou, wat ik al eerder aangaf, ik denk dat dat een soort proces is geweest. De komst van internet is natuurlijk een open deur, is het beginpunt daarvan geweest. Is het te weinig tijd om in het echt te communiceren? Nee, dat, dat, dat is per definitie niet zo. Als je ook kijkt naar onderzoeken die daarna gedaan zijn, er dus soms is er, uh, wordt er gesteld door uh, mensen die daar iets wat uh, sceptisch uh, in staan. Die stellen ook bijvoorbeeld uh, de soort van de doemdenkers, die denken: oh ja, nee, als je heel veel sociale media gebruikt, dan zul je wel uh, offline in het echte leven helemaal geen contact meer hebben met anderen. Dat is eigenlijk niet zo. Uh, sterker nog mensen die heel actief zijn op sociale media zijn vaak ook actiever uh, offline en omdat de drempel ook veel lager is hè dus je hebt eigenlijk juist meer contact met mensen om je heen de, dan minder je kan je voorstellen dat het uh, sturen van een kort berichtje naar iemand uh, op internet op een sociaal medium dat die drempel ook veel lager is dan om iemand op te bellen of om iemand een sms te sturen laat staan uh, uh, of om iemand aan te spreken Um, dus je hebt daardoor juist ook sneller contacten met mensen. Dus het is zeker niet zo dat uh, door de komst van online media uh, offline contact zeg maar, minder is geworden. Of dat er ook uh, uh, minder verdieping in zou zitten. Social media is populair geworden omdat mensen van oudsher al graag willen communiceren. Door de nieuwe technologie wordt het communiceren makkelijker en sneller. Juist doordat sociale netwerksites hierop inspelen zijn ze zo populair geworden.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 Zorgvuldig uitgekozen door de redactie van Nu Al Wakker, Jack Penjadi en B The One. 100 jaar geleden bereikte de eerste mens het zuidelijkste puntje van de aarde, de Zuidpool. De noor Roald Amundsen won de race om de Zuidpool op 14 december 1911. Een gebeurtenis die volgens onze studiogast Gunther Kunnen past in het rijtje van de maanlanding, het zinken van de Titanic en het uitvinden van penicilline... U bent bij ons in de studio dit uur. U was de eerste Nederlander die voet zette op de Zuidpool. Wanneer ging u nu voor het eerst? De eerste keer dat ik ging was in 1989, dus dat is alweer twintig jaar geleden ruim. Uh, het jaar erop ben ik naar een ander station gegaan. Want, want hoe oud was u toen toen u ging? Oh, dat wordt even rekenen geblazen. Uh, 45. 45? Als ik het goed heb uitgerekend. Ja, ja, 45. En u ging met een groepje onderzoekers, wetenschappers samen... Ja, het was een groepje, want het waren twee mensen, dus dat is altijd een groep. Hè. Eén man is een man en twee is een groep. En uh, die tweede, dat was een uh, man uit Alaska, dat was een Amerikaan. Dat was ook de reden dat ik hierin ben gekomen, dat is een collega van me, die doet het uh, analoge onderzoek. En die, uh, je, moet, je komt er namelijk niet in als je uh, geen, uh, het is een Amerikaans station, dus je moet een Amerikaanse uh, uh, ja. partner hebben, anders dan lukt het niet. We nou, kennen die man goed en we zijn dus met z'n tweede naartoe gegaan. En uh, we hebben uh, een of ander project ingediend en het werd tot onze stomme verbazing goedgekeurd. Want waar ging het, waar gaat het onderzoek over? Nou, het is een beetje inderdaad het fascinerende van het land. Het, com het combineert eigenlijk het fascinerende van het land en de wetenschap. Uh, je hebt daar dat af en toe gaat, er, uh, krijg je hele vreemde verschijnselen. Dat zijn uh, zogenoemde halos. Die komen omdat die ijskristallen daaruit regenen. Je hebt een heel klein beetje regen, maar natuurlijk niet als regen, maar als ijskristalletjes. Ja. En dat gebeurt hier in Nederland ook wel, maar daar is het op gigantische schaal. Dus van het ene moment op het andere zie je dus de hele heleboel vol zitten. Wat we dan deden is kijken, en dat is dan het wetenschappelijke stuk, Dat verband tussen die ijskristalletjes en die verschijnselen, de reden is dat je misschien ook op andere plekken wel eens een keer zoiets kunt zien. Bijvoorbeeld op andere planeten. En als je dan die dingen ziet, dan kan je dus dankzij de eiking aan het koude punt van de aarde... kan je kijken wat voor een kristallen erachter hebben gezeten. Dat was eigenlijk het doel wat we hadden en wat we hebben zitten uitvoeren. Dus het slaat dus een brug naar de andere werelden. Van de ene wereld, een rare wereld naar de nog eigenaardige wereld. Mars, Jupiter, noem ze maar op. Maar die halo's, wat moet ik, daar, moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat is een soort regenbogen? Ja, het is iets als het een regenboog aan de kant van de zon. Maar het zijn er een hele hoop. En daarop de, uh, je kan die op kleine schaal en ook op zeer grote schaal hebben. En wat je daar te zien krijgt, zijn dingen waar je normaal vier levens voor nodig hebt. Om dat uh, als iets dergelijks op andere streken te zien. En dan heb je dat de hele hemel in één klap verandert. Er komen allemaal structuren, er komen allemaal bogen... er komen allemaal kleuren. Het is net alsof je door een soort spiegel bent gelopen... dat je in een soort terecht terechtkomt. Je kijkt je ogen uit en dan, dat is dan even. Dat is misschien vijf minuten. En dan is het opeens zo normaal. En dan denk je bij jezelf: is het waar geweest? Is het, is het zo geweest? Maar nou, het was natuurlijk zo, anders kan je niet fotograferen. Het zijn geen uh, oases zoals in de woestijnen: dat er opeens een, een meertje opduikt. Dat nee, is het niet. Die kan je trouwens ook zijn. fotograferen hoor. Maar dit, uh, uh, nee, het is dus allemaal echt. En je ziet dus uh, die ijsgistalletjes, die kan je daar opvangen. dat kan je nergens anders op de wereld. En dat is de reden dat je dus uh, meer kan doen op de Zuidpool en dit soort dingen dan, dan elders. Ja. En, en uh, u bent drie keer in totaal op de Zuidpool geweest. De eerste keer ging het over ijskristallen en halos. Heeft u ook nog andere dingen onderzocht? Nee, eigenlijk niet. De tweede keer ging het weer over ijskristallen en halos. En de derde keer even zo. Uh, de kunst om daar te komen is dat je met iets aankomt wat echt origineel is. Ze zijn eigenlijk wel blij als je iets, uit, als je iets bedenkt wat je alleen maar daar kan uitvoeren. Ja. Want die, uh, over het algemeen is het zo dat die stations daar die worden gerund om politieke redenen. En dan zijn ze blij als er een wetenschap maar vastgeplakt kan worden. Uh, in Wostok, dat is het Russische station... daar werd een heel groot programma uitgevoerd om ijsboringen te doen. En daar hebben ze het klimaat uit zitten, uh, reconstrueren... van de afgelopen 600.000 jaar. Hm. Het Russische station. In welk jaar was dat? Dat was in 1990 dat ik er aankwam. en uh, december dus of zoiets. En dan ben ik in februari weggegaan. Dus dat was uh, uh, vlak na de val van het IJzeren Gordijn dan? Ja, dat klopt. Het was inderdaad zo dat er nog een Sovjet-vlag uh, hing. Ja. En uh, Gorbachev was er ook. Alleen had hij geen vlek, merkwaardige wijze. <laughs> dat uh, schijnt er kennelijk geneeskrachtig te zijn op al die uh, portretten. Goed, nou, dadelijk praten we nog even verder over uh, vandaag. De dag waarop het uh, precies 100 jaar geleden is dat de eerste man ter wereld uh, in, de, in de wereld voet zetten op de Zuidpool. U luistert daar nu al wakker op Radio 1. Het is twee minuten over half zes en dus tijd voor... Het Nieuwsminuutje. Met Bastiaan Nachtegaal. Teleurgesteld zijn ze en misschien ook wel een beetje boos. Het verbod op ritueel slachten dat de Partij voor de Dieren... succesvol door de Tweede Kamer hielp is gesneuveld in de Senaat. Is de oude hand van de Partij voor de Dieren zei in nog steeds wakker op Radio 1 de strijd niet op te geven. En wil dat staatssecretaris Bleker ze helpt onverdoofd ritueel slachten alsnog te verbieden. In Leusen heeft vannacht een grote brand gewoed. De brand ontstond in een autowasserette aan de klokhoek en sloeg over naar een spuiterij. Inmiddels is de brand al een poosje onder controle, maar er is nog altijd sprake van veel rookontwikkeling. Aan de bewoners wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. En in Japan is de Nikkei geopend in lichte mineur. De beurs staat op een verlies van 0,75 Het Nieuwsminuutje. Hopelijk kan onze weerman ons beter nieuws brengen. Elke week staat hij met zijn barometers en thermometers buiten... om de temperatuur voor ons te meten. Stijn van Antwerpen, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de verwachting voor vandaag? Nou, vandaag hebben we gewoon weer te maken met volop de wisselvalligheid. En de temperatuur Die ligt ook niet echt hoog met een graad of 6 en nog steeds... Een vrij krachtige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Nou, die wisselvalligheid, dat hebben we natuurlijk al een paar dagen. En heel veel mensen die vragen zich toch al af, ja, wanneer komt die winter er nou eens in? Nou, ook op de langere termijn weet die wisselvalligheid nog wel een beetje door te zetten. Maar na het weekend moet ik toch wel eerlijk zeggen dat het dan wel wat onzekerder gaat worden. En toch ook wel wat... Ja, spannender. Ik bedoel, krijgen we sneeuw met de kerst? Dat die vraag wil iedereen natuurlijk weten. Ja, nou, ja dat, dat hoort er eigenlijk wel inderdaad bij. Maar witte kerst in Nederland, dat, dat is ieder jaar maar weer een, een kleine kans, zeg maar. Vorig jaar hadden we het en het jaar daarvoor ook. Maar dit is nog een beetje afwachten. Het kan, maar het kan ook niet zo zijn. Dus het is gewoon even afwachten. Ik durf er op dit moment nog geen uitspraak over te doen. Nou, volgende week hopen we dat je een duidelijkere voorspelling hebt voor de kerst. Bedankt voor vandaag een beetje onstuimig weer. Dus volgende week spreken we jou weer. Weerman Stijn van Antwerpen, Dankjewel. FC Twente speelt vlak voor de winterstop nog even een Europese wedstrijd. In de strijd om de Europa League staat vandaag de laatste poolwedstrijd op het programma. Uit bij het Poolse Wisla Krakau. Voor de Tuckers staat er niet veel druk op de wedstrijd... aangezien de ploeg al verzekerd is van de poolwinst. Toch moet de wedstrijd in Polen nog wel even worden afgewerkt. Faudel Wagenaar voegt het team voor de Twentse kant Turbansia op de vloed. En is in Krakau. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vanavond eigenlijk allemaal een beetje voor spek en bonen voor Twente, hè? Eigenlijk wel. Al zou Adriaan zo natuurlijk niet toegeven, de trainer, die zegt van het is toch een goed moment om jonge spelers een uh, kans te geven. En we zijn hier alleen maar om te winnen. Daarom zijn we afgereisd naar Polen. Maar in feite, wat je zegt, hetzelfde als aan Polen, want er staat niks op het spel. Het is al groepswinnaar en ja, er kan eigenlijk niks aan misgaan. Maar met wat voor instelling is het dan toch gegaan? Gaat het dan toch om het sportieve of om het geld? Waar gaat het dan om? Hey, je moet gaan, hè? want het is een, uh, een groepsfase. Dus je hebt, uh, verschillende, je hebt uh, een pool met vier teams. Uh, Twente was bij Odense in, bij Fulham en dan bij Krakau. Dus de thuiswedstrijd tegen Krakau is gespeeld. En deze wedstrijd uit de Polen staat gewoon vast op het programma. Dus de ploeg is verplicht om uh, deze wedstrijd te spelen. En zijn er nog opvallende afwezigen voor Twente? Ja, Twente heeft uh, vijf sleutelspelers thuisgelaten gelaten in Enschede. Uh, de aanvoerder Peter Wissgroff, doelman uh, Nikolai Michailov... Paul Brahma, middenvelder die er altijd bij is. Uh, centrale verdediger Douglas is er ook altijd bij. En Roberto Rosales, dat is de rechtsback. En zij worden vervangen door uh, spelers die normaal op de reservebank zitten. Dus Tim Cornelissen, dus een, uh, een speler die dit jaar bij het vent is gekomen, die zal rechtsback staan. En zo hebben ze andere spelers die continu eigenlijk uh, van de bank moeten toekijken. Die hebben nu eindelijk de kans om zich te laten zien. Dus eigenlijk stuurt hij een B-team naar Polen? Um, het is een beetje rottig om dat te zeggen aan het B-team, maar zoals, ja, ik denk wel dat je dat toch wel zou moeten kunnen zeggen. Het is niet in ieder geval de sterkste opstelling. Want gaan veel van de, van de jeugdspelers vanavond dus hun debuut maken? Het lastig. Um, de trainer heeft in de persconferentie gisteravond gezegd dat hij de opstelling nog niet kan prijsgeven omdat met de spelers. ...op de hoogte heeft gesteld van de opstelling. Maar ik denk dat in de eerste instantie meevalt dat hij vooral veel spelers uh, opstelt die normaal op de reservebank zitten. Mochten die spelers uiteindelijk gewisseld worden, dan komen de jeugdspelers in actie. Dus eigenlijk komen op... zij als allerlaatste pas aan de beurt. Ja, dan komen ze als wisselspeler aan de beurt, denk ik. En zit daar ja. kans in, denk je? Wat zeg je? Zit daar nog een kans in voor de jeugdspelers, denk je? Er zit zeker een kans in. Er zit zeker een kans in. Er zijn een paar spelers die, um, bijvoorbeeld in de verdediging, het kan zomaar zijn dat een van de jeugdspelers al in de basisorstelling begint. En de normale derde doelman is vanavond de eerste doelman, want die is de, nu kan je me achtergebleven, Sander is gespeeld. Hij weet zeker dat hij speelt. Dus ja, dus natuurlijk, dus er, er wordt wat, uh, wel degelijk krijgen je jeugdspelers een kans. Wesla Krakau staat bekend om haar beruchte supporters. Het is niet altijd even gezellig. Wat betekent het nu voor de Nederlandse supporters die naar Polen zijn gekomen? Nou, de supporters zijn hier uh, dus amper. De Twente-supports zijn massaal afgehaakt. Dat komt ook omdat de club afgelopen week uh, heeft gezegd van supporters die al geboekt hebben... ...jullie krijgen maximaal 200 euro terug van de club. Um, omdat jullie dan thuis blijven en We willen niet dat jullie naar uh, Krakau gaan... ...en zijn heel veel dreigementig uit vanuit de Poolse kant... Um, dus die supporters, die zijn echt, ik denk dat er vijf supporters van Twente in Polen zijn. En of ze naar de wedstrijd gaan, weet ik we niet eens. Dus we moeten, ik ben heel erg, heel erg benieuwd, ik ben er al heel lang mee bezig om een kaart te brengen van wie komen er nou. En ik krijg continu sms-berichten en dus zie berichten van wij gaan ook niet, wij gaan ook niet, wij gaan ook niet. Maar, maar hoe komt dat dan? Zijn ze bang vanwege de situaties die toen met FC Utrecht zijn gebeurd afgelopen week? Nee, het gaat om de thuiswedstrijd, Het de, de, de, de, de Krakau bezoek al met Twente. Toen zijn er een man of dertig uit Polen opgepakt. Omdat de stewards dachten dat zij valse toegangsbewijs hadden voor de wedstrijd. Dat bleek niet zo te zijn. Die mensen zijn gearresteerd, die Polen. Die zijn dus eigenlijk onterecht uh, zijn ze opgepakt. En die zijn er heel pissig over. En die zouden dan dreigementen hebben geuit via de e-mail naar de twente Support. En hebben gezegd: van Als jullie hier naartoe komen, ga je hun lijkzakken terug naar Twente. Nou, dat heeft de club de bewogen. Om te zeggen van, ho, ho hier gaan we helemaal niet aan beginnen. Supporters, blijf alsjeblieft thuis. En bewaar het geld voor een volgende wedstrijd in Europa. Dus ze worden eigenlijk afgeschrikt om naar de wedstrijd te gaan van vanavond. Nee, dat is echt een negatief reisadvies officieel van de club, ja. Nou, vanavond om negen uur wordt er afgetrapt in Krakau tussen Wisla en FC Twente. Bedankt, FC Twente-watcher Fardo wagenaar Dankjewel. Oké. Okay. Het is woensdag, de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen. We beginnen met HP De Tijd.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 Pa leerde mij vergevingsgezindheid, zegt hij. Daarom steun ik de regering Boutersen.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 Honderd jaar geleden bereikte de eerste mens het zuidelijkste puntje van de aarde, de Zuidpool. De Noor-Rolod Amundsen won de race om de Zuidpool om 14 december 1911. Een gebeurtenis die volgens Gunther Kunnen past in het rijtje van de maanlanding... het zinken van de Titanic en de uitvinding van penicilline. En Kunnen was zelf de eerste Nederlander die op de Zuidpool stond. En hij is hier in de studio nog steeds aanwezig, hier te gast bij Nu Al Wakker. Ja, meneer Kunnen, die, die uh, Roald Amundsen, het is dan 100 jaar geleden... maar het is een uh, belangrijk moment geweest, volgens u. Ja, het is fenomenaal geweest wat die man lui gedaan hebben. Het kon allemaal maar net, zo moet u dat ook zien. Zoals uh, andere dingen die we nu doen... Soms ook maar net kunnen. En dat is hetgene wat het meest tot, tot de verbeelding spreekt. U uh, weet zelf wel, om een voorbeeld te zeggen. de maanlandingen die konden maar net, technologisch gesproken. En toch lukte het. Ja. En zo zijn er meer van die voorbeelden. In dit geval was het dus zo dat ze op een gegeven ogenblik. Uh, die Zuidpool die, die wilden ze zien, ze wilden weten wat er was. Dus ze deden allemaal verhalen eronder. En op een gegeven ogenblik zijn er dus twee ploegen naartoe gegaan. Uh, overigens een paar jaar daarvoor ook nog andere. Uh, die een eendje gingen. En die hebben de weg gebaand op een manier dat het nog net ging. Ze waren heel sterk en ze hadden honden en verder moesten ze lopen. Het is een gigantische afstand vanaf de kust naar het binnenland. En ze hebben dat dus op een gegeven ogenblik, wilden ze zien hoe het eruit zag. En de hele wereld leefde mee. Iedereen... Hoe, hoe, hoe lang was die tocht dan? Sorry dat ik u onderbreek hoor. Uh, in afstand was het uh, 1200 kilometer of 1300 kilometer heen en ook weer 1300 kilometer terug. En hoe lang doe je daarover? Uh, de heenweg doet er langer over dan de terugweg. De heenweg heeft Amundsen twee maanden over gedaan, de terugweg één maand. Maar dat kwam omdat hij onderweg allemaal uh, depots uh, neerzette voor de terugweg voor voedsel. Want het heeft natuurlijk geen zin om het voedsel mee te nemen naar de Zuidpool en weer terug te gaan. Met voedsel en al. Dus onderweg lieten ze dat dan, uh, zetten ze dat dan neer. En daardoor konden ze dus op de terugweg veel eerder uh, terugkomen. Uh, veel, veel sneller uh, gaan, Dan hebben ze wel 50 kilometer per dag hebben ze dat gedaan. Dus ze zijn vertrokken, uh, nou dus uh, vanaf nu gerekend twee maanden geleden, inderdaad iets van 11 oktober of zo. En ze waren uh, al terug in, uh, rond uh, uh, 11 januari, terwijl hun concurrenten nog aan het lopen waren. Uh, ze verwachten dus een hele hoop daar om te zien. En het was eigenlijk in die zin een teleurstelling... omdat het een, uh, nou, eigenlijk een hele uh, kale vlakte was uh, op de Zuidpool zelf... die zich niet onderscheidde van andere plekken daar. Uh, het gevolg is dan ook geweest dat de derde man die daar ooit is geweest... dat was pas 50 jaar later. Ze hadden het idee van, uh, nou, we hebben het gezien. Uh, het was heel moeilijk... En daarna hebben ze dus, toen het 50 jaar later waren, 1958 of zo... toen hebben ze dus inderdaad het nog een keertje geprobeerd met de technologie van toen. En toen ging het veel makkelijker. En alweer vergelijkbaar met de maanlandingen. Dat is gebeurd rond 68 of zo, 69. En dat is, sindsdien zijn ze niet meer terug geweest. Want dan hebben ze dat... Maar toen kon het maar net. Nu zou het veel makkelijker gaan. Het was een enorme prestatie en het was buitengewoon gevaarlijk... want ze hadden natuurlijk geen communicatiemiddelen of wat dan ook. Uh, Amundsen heeft ook een briefje achtergelaten op de Zuidpool voor, zijn, voor de ander... om die terug te geven aan de, en te overhandigen uh, om te bewijzen dat hij er geweest is. Want hij wist ook niet of hij levend thuis zou komen. Nee, dat is duidelijk. We houden het even korter, want we moeten uh, helaas afronden dit gesprek. Ik zou nog uren met u door willen praten uh, uh, en, en ik denk dat de luisteraar dat vast ook heel graag wil horen. Uh, we moeten toch even een einde aan breien. Onderzoek op de Zuidpool. Uh, u zegt het al, u vergelijkt het ook al met de maanlanding. Er is dus nog een hoop onderzoek te doen ook. Oh ja, het, het, het, het, het lege continent, het bevroren continent... dat is alleen maar ijs, drie kilometer ijs. Er is nog van alles te onderzoeken. En uh, dat wordt ook bewezen door het feit... dat ze inderdaad die klimaatreconstructies er vandaan houden. Hoe het allemaal gaat, er zijn hele grote projecten bezig. Het is natuurlijk toch wel een belangrijke plek van de wereld... waar ook een deel van het weer wordt gemaakt. Dus, uh, en het uh, poollicht wordt er gemaakt. Het is een buitengewoon belangrijke plaats. Maar het is moeilijk om er te zijn... En het is technologisch. Er gaat, zoals een van die chefs daar zei, niets gaat vanzelf hier. Helemaal niets. Je moet alles echt doen. En dat heeft u ook zelf ervaren op de Zuipel. Bedankt Gunther Kunne voor uw komst naar de studio. Vandaag is het dus precies 100 jaar geleden dat de eerste mens voet zette op de Zuipel. En u deed het, de man, later ook zelf na in 1989. Dank u wel voor uw tijd. Het is kwart voor zes. U luistert naar Radio 1. Dit is het programma Nu Al Wakker van Omroep WNL kwad. Niet het huisdier, maar de druk. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat die druk op de lijst met verboden middelen moet komen. Zometeen gaan we daar alles over horen in dit programma. Eerst muziek van Lucky Fons de Derde. The smoke in the smoke of haze, in the arms of every girl and guy, but even when the sun comes up, even when the sun goes down, I love you still, I always will, and I'm never gonna turn around. lucky the third, all my days op nu al wakker God. Niet het huisdier, maar de druk. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de druk op de lijst met verboden middelen moet komen. In Jemen zweert de politiek bij kat. Het is de smeerolie bij politieke onderhandelingen. In debatcentrum De Bali is vandaag de Jemen-kat-sessie... een presentatie over de revolutie in Jemen. Naast een presentatie krijgen bezoekers ook de kans om kat zelf te gebruiken. Kasper van Gemunt, organisator van de presentatie, goedemorgen. Waarom verspreiden jullie vandaag drugs tijdens de Jemen-Kat-sessies? Nou ja, het is, het is naar nou eigen keuze. We, uh, we geven de mogelijkheid om mee te komen, omdat wij de setting, een soort zelfde setting creëren... zoals die in Jemen elke vrijdag gecreëerd wordt om uh, de onderhandelingen te voeren. Niet alleen de politieke onderhandelingen, maar eigenlijk uh, in Jemen worden alle belangrijke gesprekken <coughs> uh, met uh, met kat... Uitgesproken, alle belangrijke onderwerpen. Of het nou familiekwesties zijn, of fetus, of uh, subsidiebeleiden. En, uh, uh, en wij willen eigenlijk op, een, op deze manier een soort zintuigenlijk ervaring geven. Uh, en uh, uh, ja, uh, op deze manier laten uh, zien de, hoe het werkt en wat voor stimulans het geeft in het gesprek. En wat voor werking heeft, heeft Kat eigenlijk op een mens? Um, nou, het is een zeer lichtstimulerend uh, <coughs> middel. Um, het duurt heel erg lang voordat het eigenlijk werkt. Dus je moet een uh, sociale setting creëren uh, waar je een paar uur met elkaar aanschuift. Um, je zit op de grond, drinkt thee, water en, uh, en koud, koud deze blaadjes. Je eet ze ook niet op. Je zuigt eigenlijk uh, de, uh, de bestand, bestanddelen zuig je op. En na uh, enkele uren geeft het een soort licht stimulerend effect. En um, raak je veel opener in Andermans argumentatie. Dus een soort uh, empathisch vermogen wordt versterkt eigenlijk. Gebruikt en, u het zelf ook graag? Uh, ik, in het algemeen? Of ja. De, de, nou, ik heb het wel in Jemen een paar keer gebruikt. Het is wel een heel gedoe, moet ik zeggen. Het um, dus, nou, ja, dus niet dat je zou zeggen dat dat een directe soort van ...zich invloed geeft, maar het is wel interessant om die cultuur mee te maken. Nou, dus zomersteen datom... praten we even verder over deze cultuur. Met u Casper van Gemoend, u organiseert ja. vandaag de Jemen-KAT-sessie in de Bali. Blijf even luisteren, want we gaan nog verder praten over dit onderwerp. CDA-politicus Joscon Tjurus is fel tegen het gebruik van kat. In Nederland is het nog legaal, maar hij wil dat het op de lijst van verboden middelen komt. Meneer Tjurus, goedemorgen. Goedemorgen. In de balie gaat er vanavond precies gebeuren wat u eigenlijk niet wilt. Bent u daar nu boos om? Ja, ik, ik begrijp het werkelijk niet. Als we zien wat voor schade kat eigenlijk aanricht, dan zou je eigenlijk een, een actie moeten organiseren van blijf er vanaf. En om het nu aan te bieden of te verkopen, dat is helemaal de, de, de wereld op zijn kop. Dus ik vind, het, ik vind het niet verstandig, ik vind het ook verwerpelijk wat daar, wat daar gebeurt. Want wat voor schade brengt het aan? Waar bent u bang voor? Nou, het geeft, het geeft gezondheidsproblemen. We zien ook bijvoorbeeld bij de Somalische gemeenschap. Ja, men verkeert als ik het even mag chargeren in een permanente roes. Integratie gaat goed het aantal Somaliërs, bijvoorbeeld, wat werkt, is nou ja, erg klein. Men doet niet aan scholing. Ik heb zelf in Uithoorden bijvoorbeeld gekeken, daar wordt. Kat eh, nou ja, over heel Europa verspreid. daar komt het ook binnen met vliegtuigen. Mm -hmm. nou, dat geeft ontzettend veel overlast in de gemeente Uithoorn. De buurt waar ook garages zijn, de tankstations, daar, daar durven mensen al niet meer te komen. Nou, naast die gezondheidsproblemen, de, de, de overlast, zijn er ook aanwijzingen dat opbrengsten van kat wordt, wordt nou ja, doorgesluist, met name naar Somalië. Waar het in de handen komt, klaarblijkelijk van El Shabab, dat is een terroristische organisatie. Nou, als je dit soort zaken ziet, dan wil je natuurlijk ook als Nederland niet distributieland één, nummer één worden van kat in Europa. Want alleen in Nederland en in Engeland, maar in Engeland willen ze het ook al verbieden, is het nog, nog een keer in alle andere landen is het verboden. Want hoe zijn we dat geworden, dat distributieland? Nou ja, omdat het niet verboden is uh, en ligt uh, uit hoorn bij uh, in de buurt van Schiphol, het wordt aangevoerd echt in bananendozen. Ik heb dat gezien. Uh, in bananendozen wordt het uh, aangevoerd, uh, uitgepakt in uit hoorn en je ziet allerlei autootjes Somaliërs met autootjes daar, uh, nou ja, binnenrijden, ook uit uh, met name Scandinavische landen. Dat wordt ook weer gevolgd door de politie, ook uit die landen. Dus het geeft allemaal heel veel chaotische, onwenselijke overlastsituaties. Ja, zolang het niet verboden is, mogen mensen het kouwen, mogen, mag men het nou ja, distribueren. Uh, maar ik zou graag willen dat wij andere dingen gaan distribueren en geen kat. Want nogmaals, het is, uh, het is slecht voor de gezondheid. Het geeft overlast, er zit natuurlijk uh, nou ja, criminaliteit omheen. Nou, als je al die dingen optelt, dan denk je, nou ja dat je dat nog gaat aanbieden of gaat verkopen, dat is eigenlijk de wereld op z'n kop. U zegt, er zit criminaliteit omheen, maar als we dit uh, niet off officieel maken... dat het op de verboden middelen komt te staan... dan ja. krijgen we denk ik illegale handel van Somaliërs in Nederland. Is het niet beter om dit onder controle te houden? Nou ja, dat wordt altijd gezegd. Hè. Dat, dat is ook een discussie met, met drugs. Nou, Ik kan u verzekeren, heel veel gaat natuurlijk al ondergronds en illegaal. En Dit is natuurlijk een topje van, van, van de ijsberg. En denkt u nou niet dat als we het gaan legaliseren of gaan reguleren, dat het dan allemaal uh, koekenij is? Nee, er wordt geld verdiend juist in, in, in die onderwereld. Dat is natuurlijk wat het aantrekkelijk maakt. Maar is het geen optie dat... om bijvoorbeeld onder controle te houden in coffeeshops? Nee, daar, dat lijkt me ook niet. Waar, waarom zou je iets willen onder controle willen houden waarvan nou ja, velen al hebben gezegd? En kijk, alleen in Nederland is het nu toegestaan. Dan kan je ook zeggen, zijn alle andere landen gek? Want daar mag het niet. Ook om hele goede redenen, namelijk gezondheidsredenen. Mm -hmm. nou, als je weet dat het niet, niet goed is voor de gezondheid... Ja, dan is het raar dat je gaat denken aan vormen van regulieren of, of legaliseren. Dan moet je meer denken aan van... hoe kunnen we zo snel mogelijk van, deze, van, van dit spul af, uh, rotzooi af? Dat zou de insteek moeten zijn. Want ik verzeker u, uh, als u dit morgen gaat reguleren... dan zijn er weer andere middeltjes op de markt. Waar geld mee wordt verdiend. En zolang er geld mee wordt verdiend, dan is het middel niet, niet het punt. Uh, maar is, waar kunnen we geld mee verdienen? Dan zijn het morgen andere pillen of synthetische spullen die op de markt worden gebracht. Dus dat zal u niet verder helpen. En hoe groot is nu deze handel? Waar kunnen we het mee vergelijken? Nou, Ik heb het gezien op een zomerse dag. Nou, Er was uh, aardig wat, uh, wat overlast. U moet het zien als een soort van markt. En dan was het een van de minst uh, drukke dagen. En ik vond het al heel druk... Dus als u daar nou ja, eens een keer de kans krijgt om in Uithoorn daar op zo'n uh, bedrijventrein te gaan kijken... ja, verkeer uh, wordt ontregeld en uh, uh, mensen uit Uithoorn durven daar niet meer in, bu in de buurt te komen. Nou, dit, dat geeft al aan dat mensen zich niet zo lang voelen. Uh, heel veel rotzooi, overlast, uh, schreeuwen. Mensen, uh, nou ja, als ze ook een beetje gebruikt hebben, worden ook agressief. Er zijn ook al voorbeelden van dat mensen, uh, uh, nou ja, mensen naar elkaar hebben getrokken... Nou, ja, dat, dat zit, er zo, zit er zo omheen. Nou ja, dat, dat wil je natuurlijk in je gemeente niet hebben. En dan komen die autootjes aanrijden, die bananendozen in en rijden vervolgens naar uh, Scandinavische landen en worden ook vervolgd. Uh, ook door politie, die hebben dus ook hun handen daaraan vol. De Scandinavische mm -hmm. politie, nou ja, uh, daar moet je niet op willen. Je, je willen voordoen als Nederland. Uh, en, en dan zou de enige oplossing zijn uh, van, van die rotzooi af. En heeft u het nu zelf wel eens gebruikt, dat kat? Nee, ik heb het niet gebruikt. Maar ik denk niet dat je iets hoeft te gebruiken om daarover een mening te kunnen vormen. Want, want in Somalië, Ethiopië en Jemen is het natuurlijk ook een onderdeel van de cultuur. Ja. Vindt u niet dat deze mensen zich aan hun cultuur mogen houden? Of zegt u liever niet in Nederland? Nee, als het een cultuur is wat met zich meebrengt, dat daardoor bijvoorbeeld integratie, niet goed van de grond komt scholing, arbeid. Er komt heel veel nou ja, rotsen omheen, overlast. En dat soort dingen. Ik ge, iedereen zijn eigen cultuur in die zin. Maar binnen de perken en de spelregels die we met elkaar hebben afgesproken. En daar past dit niet bij. Dit is, dit is een vorm van of een andere vorm van drugs. En wij als CDA willen een nul optie voor drugs. En we moeten dat dus absoluut ook niet romantiseren. Zoals sommigen dat doen met, nou ja, we gaan een beetje op een blaadje kouwen. En het is, het is aardig. Je gaat er een beetje je vrolijk van voelen. Ja, de kans op verslaving, psychose, is uh, om de hoek. Dus als ik al die dingen bij elkaar optel, dan denk ik uh, gewoon zo snel mogelijk uh, dat en uit Nederland. Uw conclusie is duidelijk. Josh Koun Tweede Kamerlid van het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Ook Casper van Geemend, eh, organisator van de Jemen kat sessie is nog steeds aan de telefoon. Vandaag kan hij ja. in de Bali-KAT worden getest. U heeft net mm -hmm. meegeluisterd naar het gesprek met Jos contour um, Wat vindt u van de uitspraken van meneer? Nou, ik, ik, ik, ik, kan, ik kan de argumentatie wel een beetje begrijpen. Vooral uh, dat Nederland niet uh, als een distributieland gezien wil worden. Dat gaat natuurlijk niet zo netjes. Uh, uh, wat betreft de criminaliteit, ja, ik kan daar verder, heb ik daar verder niet zoveel bewijzen over. Uh, uh, het is een onderdeel van de Yemenitische, van de, van de ethiopisch Eritreaanse cultuur. En uh, wat betreft de integratie van Ethiopiërs en Jemenieten, uh, valt daar weinig uh, uh, slechts over te zeggen. Uh, uh, dus ik geloof niet dat de kat uh, een hele bevolkingsgroep uh, doet uitsluiten... Um, ik uh, wil met deze kat-sessie eigenlijk meer de Jemenitische revolutie onder de aandacht brengen en de grote rol die kat speelt in de samenleving daar. Um, positief en negatief. Het positieve is dat um, het een land is um, dat zeer tribaal uh, is opgebouwd, uh, waar 40 miljoen Krashenikovs zijn op een bevolking van 20 miljoen. En nog steeds uh, is er niet een full-out uh, burgeroorlog ontstaan na tien uh, maanden van protesten. En heel veel mensen uh, danken dat aan de katsessies die elke week gehouden worden tussen de uh, politici en uh, tussen de sheiks onderling. Um, en wij uh, willen eigenlijk laten zien... dat het natuurlijk niet een soort levensgevaarlijk goedje is... maar dat het gewoon een groot onderdeel is van de cultuur. Hartstikke duidelijk. Meneer ja. Van Geemond, we moeten het hierbij laten. Dank u wel voor uw uitzicht, uh, uitleg. uitleggen. En het uh, zal vast een uh, staartje krijgen. Van Casper uh, Van Remond is organisator van de Jemen-KAT-sessie vandaag in de Bali. Wilt u nu meer WNL? Straks om zeven uur. Over een uurtje is WNL terug met Vandaag de Dag op Nederland 1. Wij zijn er volgende week weer. Om twee uur op de dinsdagnacht met Nog Steeds Wakker. En om vier uur met Nu Al Wakker. Zometeen op deze zender het NOS Journaal met Martijn van Beek. Gevolgd door het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nog een hele mooie dag. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.